10 uur. Jobboots met het NOS Journaal. Of de Eurotop vanavond een akkoord bereikt over nieuwe steun aan Griekenland, is lang niet zeker. Sinds 8 uur zijn de regeringsleiders van de Eurolanden weer voltallig bijeen. Daarvoor was de vergadering twee uur onderbroken voor bilateraal overleg. Zo sprak de Griekse premier Tsipras met de Duitse bondskanselier Merkel en de Franse president Hollande. In Brussel wordt gesproken over een nieuw steunpakket van 82 tot 86 miljard euro. De Grieken moeten dan wel wetten doorvoeren over onder meer btw-verhoging en aanpassing van de pensioenen. De onderhandelaars in Wenen lijken dichtbij een akkoord over het nucleaire programma van Iran. Mogelijk wordt dit akkoord morgen al bekendgemaakt. De Amerikaanse minister van buitenlandse zaken Kerry is hoopvol. Zijn Franse collega Fabius is optimistisch over het slagen van de onderhandelingen. Diplomaten van de vijf permanente leden van de VN-veiligheidsraad en Duitsland... zijn sinds afgelopen woensdag bijeen om tot een overeenkomst te komen... over het atoomprogramma van Iran. De Mexicaanse president heeft een diepgaand onderzoek gelast... naar de spectaculaire ontsnapping uit de gevangenis... van de beruchte drugsbaron Joaquin Guzman. De man ontsnapte via een anderhalve kilometer lange tunnel... die speciaal voor hem was aangelegd. De politie heeft 18 medewerkers van de gevangenis aangehouden voor verhoor... Volgens de politie moet de drugsballon hulp van buitenaf hebben gehad of van gevangenenbewaarders. Hij was in 2001 ook al eens ontsnapt uit de gevangenis. De Mexicaanse politie is een klopjacht begonnen op Guzman. In Cairo is oma Sharif begraven. Honderden vrienden en familieleden hebben de Egyptische acteur de laatste eer bewezen. Bij de uitvaarddienst waren ook veel collega-acteurs en fans van oma Sharif. De acteur brak in 1962 door met zijn rol in de film Lawrence of Arabia. Met Dr. Chivago en de musical Funny Girl werd hij een wereldberoemde filmster. In totaal speelde hij meer dan 100 films. Oma Sharif was 83 jaar. Het weer vannacht overwegend bewolkt, met af en toe regen of motregen. Het koelt af tot zo'n 15 graden. Morgen verandert er weinig, bewolkt en geregeld buien. Af en toe zon, er staat een stevige wind. Het wordt morgen ongeveer 21 graden. Dit was het NOS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 Terug. Welkom terug bij Peaceful Radio Show 1094 uur 2 hier op Zijfem Zondvoort. We gaan weer beginnen met een nieuwe cd, Lalita. Zo heet de nieuwe cd van Al Groomer Khan. Ja, dat klinkt een naam van heel ver weg. Maar de beste man woont toch gewoon in Duitsland. Khan, K-H-A-N, Dat is de website van Al Groomer Khan. Ga er maar eens lekker voor zitten. Een hele speciale uh, muziek. Veel huisplezier. Dat kan dan Thank you.